Poedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gladheid had ze tot problemen geleid. Zo gleed bij Den Bos een auto van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. De bestuurder bleef ongedeerd. Bij Schiphol verloor een taxichauffeur de macht over het stuur, mede door de gladheid. De taxi raakte zwaar beschadigd. In verband met de verwachte sneeuwval rijdt de NS op een aantal trajecten met minder treinen. De ANWB houdt extra wegenwachters paraat om mensen met problemen zo snel mogelijk te kunnen helpen. In de Zweedse stad Gothenburg heeft de groep gemaskerde jongeren gisteravond de synagoge bekogeld met brandende molotovcocktails. Volgens Zweedse media was in de synagoge een feest aan de gang van Joodse jongeren. De molotovcocktails kwamen op de grond terecht. Ze bereikten de synagoge niet. Niemand raakte gewond. De politie in Gothenburg heeft drie mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot moord. Over hun motief is niets bekend. De voorzitter van de Joodse gemeenschap in Gothenburg denkt dat de aanval te maken kan hebben... met de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De Nederlandse spoorwegen rijden vanaf vandaag met een nieuwe dienstregeling. Tegelijkertijd verandert de NS de manier waarop reizigers worden aangesproken... van dames en heren in het genderneutrale beste reizigers. De NS wil zo bereiken dat iedere reiziger zich welkom voelt. De belangrijkste verandering in de dienstregeling is dat er tussen Amsterdam en Eindhoven... structureel elke 10 minuten een trein gaat rijden. Het weer, van het zuiden uit gaat het bijna overal sneeuwen. De sneeuw bereikt het noorden rond het middaguur en er kan 15 centimeter vallen. Vanmiddag gaat het in het zuiden 6 graden dooien en bovendien hard waaien met kans op zware windstoten. Op andere plaatsen dooit het nauwelijks. Morgen vanuit het zuiden, eerst regen en later sneeuw. Er kan opnieuw veel vallen. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Een heel goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Op weg naar een snel overgrote Zandvoort. We zullen het zien. 15 centimeter is er voorspeld. Tot nu toe blijft er nog niets liggen. Dus wellicht in de rest van het land, maar in Zandvoort geen idee. Wat we wel hebben vandaag is heel veel lekkere muziek. Ik heb het eerste nummer uh, uitgekozen van Teddy Wilson. Het komt van een verzamelalbum, The Fabulous Teddy Wilson at the Piano. Nummers opgenomen in de periode 1941-1950. En het nummer wat u hoorde is uh, Rosetta. Voor de rest vandaag nog een verzoeknummer. Die komt straks aan de beurt. En uh, we gaan verder met een nummer van de Italiaanse tenorsaxofonist Emanuele Sisi. Het komt van zijn album Naked uh, 2009. En hij uh, speelt erop samen met Massimiliano Rolf op bas. Andrea Pozza op piano en Enzo Cirilli op drums. U gaat luisteren naar Somewhere Folksong. Luister naar de klanken van Emanuele Sisi. nummer is helaas een beetje te lang om helemaal te draaien. We gaan verder met Tsjechische Jazz van Libor Smoldas. Libor was de eerste Tsjechische bandleider... die zijn kwartet op uh, tournee meenam in Amerika. Hij heeft met vele grote artiesten gespeeld. Met uh, bijvoorbeeld uh, George Mraz, Samuel Yahel en uh, Jay Anderson... Hij heeft vele prijzen gewonnen in, uh, in Tsjechië. Hij heeft een trio samengesteld met de Amerikaanse drummer Adam Nussbaum. Die heeft onder andere gespeeld in de band van Sonny Rollins en bij Dave Liebman. En hun trio werd compleet gemaakt door de bassist Jay Anderson. Jay Anderson, een heel veelzijdige speler die met veel artiesten heeft samengewerkt... in de popscene, maar ook in de jazz. Bijvoorbeeld Frank Zappa, Tom Waits, Chaka Khan... Maar ook in de jazz bijvoorbeeld. John Scofield, Lee Konitz, Kenny Wheeler en nog vele anderen. Ze hebben een album gemaakt in 2016. Dat is hun tweede album. Dat heet On The Move. En daarvan ga ik draaien het nummer Letter Home. Libor Smolders op gitaar. Jay Anderson op bass. En Adam Noesbaum op drums. <tied> verder met een andere grote jazzgitarist Herb Ellis. Hij heeft in 1991 een album gemaakt, Roll Call en daarop speelt hij samen met Melvin Ryan op Orgel Johnny Frigo op viool, J. Thomas op Tenorsax en Vlugelhorn en J.K. Henna op Drums. U gaat luisteren naar Blues for Bernie. Ik Jazz Festival, een festival in Amerika wat al heel lang uh, plaatsvindt en waar heel veel grote artiesten hebben opgetreden en mooie opnames zijn gemaakt. Ik kwam een album tegen van opnames van dit festival met twee bands daarop, uh, waarvan ik een nummer wil laten horen. Het eerste is het Cecil Taylor Quartet en het tweede uh, nummer wat ik daar gelijk achteraan ga draaien is van Gigi Grice met Donald Byrd. U gaat luisteren eerst naar Batland van het Cecil Taylor quartet en daarna um, be, uh, splitting van G Gigi Grice. Ik wil like to play a blues. Entitled Batland. Of course, with Hank and Osi, we sort of we expected to see Milt Hinton, but it's nice to see Wendell Marshall on bass. One of the fine new trumpeters, uh, most recently with Art Blakey's Messengers, before joining the Jazz Lab, Donald Byrd on trumpet. And continuing to write freshly and interestingly and to feature himself in alto sax, G.G. G. Grice. We're only going to be on the stand about 25 minutes, so we'd like to save time by announcing the numbers immediately after we finish. The first tune is written by Ray Bryant, pianist with Carmen McRae. It's entitled Ray's Way. G. Grice, een relatief onbekende jazzartiest. Hij uh, had zijn bloeiperiode eigenlijk in de periode 1953-1960. Hij was een hardbop alt-saxofonist, bandleider, componist en arrangeur. Hij speelde ook fluit en klarinet en hij schreef onder andere in zijn korte carrière de jazzstandaard Minority. Zijn korte carrière is uh, omgeven eigenlijk door geruchten, want hij trok zich vrij plotseling terug uit de jazzwereld... Uh, de geruchten gaan dat hij teleurgesteld was in de muziekindustrie. Hij um, werd uh, bekeerd eigenlijk in de islam... en nam een nieuwe naam aan, Bashir Qissim. En later, begin jaren 60 kwam hij opnieuw terug... maar uh, vooral als uh, docent. We gaan verder met nog een onbekende artiest. Doc Cheatham, een Amerikaanse trompetist. Hij heeft... Veel met uh, anderen gespeeld, waaronder Fletcher, Her Fletcher Henderson moet ik zeggen. Maar ook bijvoorbeeld met Herbie Mann. Hij zegt zelf, mijn beste muziek heb ik eigenlijk gemaakt uh, nadat ik 70 ben geworden. Hij trad onder andere ook op met Shorty Baker, een trompetist. Ze hebben een, uh, een heerlijk album gemaakt, dat heet Shorty and Doc. Het komt uit 1961 en u gaat luisteren naar het nummer Chitlin. Luister naar de heerlijke klanken van Shorty Baker en Doc Cheatham. Het eerste uur zit er bijna op. Ik ben zo direct weer terug met nog veel meer lekkere muziek. Dus blijf vooral uh, lekker zitten. En geniet van de warmte thuis en uh, de lekkere muziek. Buiten is het, toch, uh, is het toch maar nat en koud. Dus uh, tot zo direct na het nieuws van 11 uur.